In het regeerakkoord is afgesproken dat veel voorkomende aandoeningen, zoals voetschimmel of een blaasontsteking, niet meer vergoed worden in het basispakket. Zo wil het kabinet 1,3 miljard euro bezuinigen. Volgens het CVZ kan dat bedrag alleen worden gehaald als ouderen meer gaan betalen voor de zorg.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 De snellere afhandeling moet nog dit voorjaar in heel Nederland zijn ingevoerd. In het noordoosten van Nigeria zijn opnieuw christenen gedood. Gewapende mannen schoten de 17 mensen dood op een rouwbijeenkomst. De christenen herdachten de vijf mensen die gisteravond waren doodgeschoten in een kerk. Algemeen wordt aangenomen dat de aanslagen het werk zijn van de militante islamitische organisatie Boko Haram. Die had de christenen afgelopen weekend gewaarschuwd dat ze moeten vertrekken uit het noorden van Nigeria omdat ze anders worden vermoord. Met kerst kwamen 37 mensen om door aanslagen op kerken en in christelijke wijken. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vannacht valt hier en daar regen. Morgen begint regenachtig, in de middag ook wat zon en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ANW verkeersinformatie. Op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn is er een ongeluk gebeurd. Tussen Loenen en het knoop in Beekbergen is de weg afgesloten. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9, een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. Vrijdagavond sluiten we in BNN Today de week af. Vanavond doe ik dat dus met Jack Hals, Erik Dijkstra... en oud-hoofdcommissaris van Amsterdam, Joop van Riesen. We hebben het over geweld tegen hulpverleners. Ook dit jaar was het weer raak tijdens uh, Oud en Nieuw. En Holleder komt eind deze maand vrij. Wat staat hem te wachten? En straks vraag ik Erik natuurlijk nog wat hij van het vertrek van Kou-Adria's vindt en van uh, de terugkeer van McLaren. Maar niet nu Erik, maar eerst vol uh, <laughs> straks. Wat uh, was jouw nieuws van de week? Nou, de, de meest... terugkeer van McLaren. <laughs> nee, dan komen we straks. Nee, het meest opvallende voelde ik uh, dat de uh, oud-formule 1 -e Inkere Jos Verstappen Zo. probeerde om zijn eigen ex-vrouw. Ja. Ex om verder dood te rijden. Dat vind ik dat op zich een heel geestig gegeven eigenlijk. Maar ik kreeg daarover thuis een heel hooglopende discussie met mijn vriendin. Want ik vind, uh, ik vind dat natuurlijk verschrikkelijk en schandalig. En uh, Jos Verstappen die moet echt in de gevangenis en zo. Maar ik vind Jos Verstappen wel een held. Ik vind hem echt een sportheld. En ik weet nog dat ik toen... Weet je, toen werd hij derde in de Grand Prix van Hongarije, man. Ik stond voor de tv te janken. En ik vind hem nu nog steeds een hele grote coureur. En, en we, we maar hij is nog geestig. Is, is geestig. Nou ja, omdat een autocoureur die probeerde voor zijn, zijn eigen vrouw okay, ja, te dus, nee, nee, ja. Wat Dat ook niet Dat is ook humor. Nee, Maar wat ik bedoel is dat je hebt mensen. Bijvoorbeeld, mijn favoriete schrijver is Gerard Reven. Maar dat was ook een hele verkeerde man, eigenlijk in essentie. Maar dat doet nee, niks af aan het feit dat hij wel een geweldige schrijver is. En Jos Verstappen is misschien wel een hele enge man. Maar dat was wel een geweldige coureur. Maar daar was jouw vriendin dus totaal niet <lacht> nee, in met die conclusie. Dat ja, nou, ja, zijn dan dan er natuurlijk nog wel een paar. De, de Mike Tyson's van deze wereld. Ja, maar ja, maar Mike Tyson dat is ook een grote held van jou. Fantastische bokser Mike Tyson, weet je wel. Voorliefde voor foute mensen mij. Dat is niet zo, maar je moet wel dat soort dingen scheiden van elkaar. He. Hmm, Geen hand. Nee, wat weet zit ik echt, er allemaal bijvoorbeeld, achter? Bijvoorbeeld, wat dacht je van Céline, hè, de schrijver, hè, de, de, de reis ja. naar het einde van de nacht. Fantastisch boek, maar die man was een antisemiet, niet meer normaal. Ja. Weet je? Maar daarom is dat boek nog wel steeds te gek. <kwijnt> en dat geldt ook een beetje voor Jos Stappen. Maar het is wel treurig natuurlijk. Joop zit maar een beetje te zuchten. Ja, <laughs> nou ja. Wat was jouw nieuws van de week, Joop? Dat was toch die, die man van een jaar of zeventig... die een karate trap kreeg van een voetballer. Ja, dus zo... hij lag al een tijd in het ziekenhuis, dacht ik. En hij is nu overleden. Ja. En dan denk je, ja, omdat de opmerking maakt van... Uh, je hebt terecht een rode kaart gekregen of zoiets... Uh, krijg je zo'n trap. Ja, dat, dat, dat, daar sta je naar te kijken. Even, ja, hoe, hoe kan dat nou? Uh, nou... Uh, ja. Doen ze gooien? Ja, nou ja, dan denk je... Kijk even naar het voorhoofd. Verstappen, heeft dat hoor ik ook vanavond zeggen voor ja. de tv... Van, heeft ook van die momenten dat hij helemaal door het lint kan gaan... en niet meer aan te sturen is op een of andere mm. manier. Is dat dan met deze voetballer ook? Of is dat algemeen? Hè? Daar kun je van alles over zeggen. Het is, ik vind het gewoon... Het is haast onmogelijk dat je dat doet, gewoon. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, ja. Ja. Ja. Onbegrijpelijk dat zoiets gebeurt. Nou, daar hebben we het eigenlijk zo meteen over. Hè. Over, over de hufterigheid, over het in elkaar trappen van uh, politieagenten... en ambulancemedewerkers met autoniem, onder andere. Dat zo meteen. Maar eerst, Erik, tijd voor jou. derde. Dernst. Ja. Zet een punt achter de week. Ja, met een leuke plaat. Een leuk, fris uh, beentje uit, uh, uit Brighton in Engeland. Die heette de Maccabees en zijn al uh, sinds 2004 bezig En maken de, eigenlijk de ene plaat naar de andere. En in Nederland komen die er dan uit. En er zijn een paar hele grote liefhebbers van. Maar echt heel erg knallen wil het me niet met de Maccabees. Behalve op Radio 1, geloof het of niet. Want Jurgen van den Berg van Lunch is een enorm fan van deze band. <lacht> uh, dus vandaar ook te, tevens voor, uh, voor Jurgen. Uh, draai ik hem ook nog maar een keertje in de avond. Zodat je er kennis mee maakt. Het is echt leuk. Het is fris. Het zijn goede liedjes. En uh, ze heten de Maccabees. En dit is Pelican. To all to carry, and we knew it, and we knew it, and we knew we only had a little while in the middle, in the middle, in the middle, just keep ticking over before you know it, before you know it, before you know it, pair in the pair. Ja, het is vrijdag, hè? dus het weekend is een beetje een uh, ho hoog rendementsplaat uh, er even in. De Maccabees, hoorde je, en Pelican. Nou. Gaan wij naar het eerste grote onderwerp van vandaag. Lucky Kink. Yes, het, is te, het eerste grote onderwerp is Willem Holleder. Die komt namelijk vrij eind deze maand. In deze gevangenis, de Schie in Rotterdam, zit Holleder de laatste dagen van zijn straf uit... Eind deze maand komt hij vrij na zes jaar te hebben vastgezeten... voor afpersing van een aantal vastgoedhandelaren, onder wie Willem Enstra. Nou, Dat was die, dat die afpersing, maar holleden werd ook verdacht... van het opdrachtgeven aan liquidaties, bijvoorbeeld die van Willem Enstra. Maar toch wordt hij niet bij dat liquidatieproces toegevoegd. Nou, Het is zo dat het openbaar ministerie benadrukt... dat hij gewoon verdachte blijft in, van een aantal liquidaties. Uh, ik denk dat het met name een soort... Uh... De economische proces, economische reden is geweest om hem niet bij dat proces te voegen. Maar ik kan je voorstellen, als hij nu wordt toegevoegd aan het proces als, als mogelijk opdrachtgever, dat dat nog veel meer vertraging gaat opleveren. Het duurt nu al bijna drie jaar. Het had al anderhalf jaar geleden afgerond moeten zijn. Holleder komt kom erbij. Nou, dan ben je nog zo anderhalf jaar verder. Nou, dan denk je misschien daar zal die Holleder dan wel blij mee zijn, maar dat is dus niet helemaal zo. Holleder heeft namelijk één klein probleempje. Hij heeft iets te veel vijand. Nou ja, we weten onder andere dat hij hier en daar heeft geïnformeerd uh, of hij een Panzerauto kan huren of leasen. Nou, dat doe je niet als je alleen vrienden in de buitenwereld hebt. Heel veel mensen, criminelen hadden geld geïnvesteerd bij Willem Enstad. Dat zijn ze allemaal kwijt. Maar ja, die mensen zouden wel eens verhaal kunnen gaan halen bij Willem, uh, Willem Holleden. Ja, ja, daar gaan we het over hebben. Maar eerst even ben ik benieuwd naar Erik. Um, sta jij straks als als Hals om op te wachten als hij naar buiten komt? Mm. Nou ja, zie je waarschijnlijk wel. Want wij weten toevallig dat Willem Holleder een enorme fan is van de wereld draait door, hè? <laughs> Echt, hij kijkt ja. bijna iedere avond en hij is heel gecharmeerd voor ons programma. Dat? Nou, dat weet ik, omdat hij herhaaldelijk tegen Jan Hein Kuipers, die was een tijd lang zijn advocaat, ja. heeft hij heel vaak gezegd, ik wil graag dat jij naar de wereld draait doorgaat en aan de mensen in Nederland vertelt dat ik niet zo'n slecht mens ben als iedereen maar denkt. En ja, dat heeft hij toen ook gedaan. Ja, natuurlijk, ja. Ja, dat is een paar keer is dat gebeurd. Maar hij zei met name steeds de wereld draait door en bij Matthijs. En hij is gewoon mm -hmm. een fan van de show. Dus ja, wat, wat kunnen wij daar tegen hebben? Gaat dat dan zo? Dan zegt, dan zegt Holleder dat. En dan zegt zijn advocaat, ja nee, tuurlijk. En die belt dan de wereld draait door. Ja, uh, meneer Holleder wil een... Nee, tuurlijk, schuif aan. Nou, ik hmm. heb het vermoeden dat dat bij Holleder wel <laughs> ja, zo ja, ja. is. Ja. Als Holleder wil komen bij ons in de show, ja. dan ja... Denk, denk dus, je dat Holleder zelf gaat komen? Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Kijk, dan krijg je natuurlijk wel een, een moment dat iedereen weet... dat hij op dat moment op die plek ja, is. En dat kan, ja. Qua politie, technisch, kan het misschien wel heel gevaarlijk zijn. Ja, zou je dat... Dan, dan moeten jullie dat weer beveiligen, Joop. Nou ja, jij niet, maar je oude collega's. Nou, dat is de vraag. Nee, <lacht> Dat is de vraag. Waarom? Ik zag in een oude aflevering dat jij bij de uitvaart van Cor van Hout zei... over mijn lijk dat we die uitvaart gaan. Of nee, bij toen hij naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Ja, toen werd ik gebeld door zijn advocaat... Er was dus een aanslag gepleegd op Cor van Hout. En hij ja. lag in het ziekenhuis en uh, hij moest toen naar Schiphol gebracht worden... of zoiets, weg uh, ja. uit het land. En die advocaat belde en zei van... nou, ik wil graag uh, dat u hem beveiligt uh, met een gepantserde wagen zo naar Schiphol brengt. Ze zei, nou ja, al een beleid. Dat is wat laatste wat we gaan doen. Hoe gaat dat nou? Want stel dat Erik inderdaad zegt... dat ze hem wel in de wereldraad doorkrijgen, hoe gaat dat dan? Is dat dan voor de openbare orde dat de politie daar dan bij moet zijn of niet? Ik zou of... niet weten waarom. Als daar reden voor is, uh, aannemelijke reden, dan is er inderdaad politiebewaking. Ja, maar dat is wel eens vaker wel het programma geweest. Hè? We hebben ook ja. bijvoorbeeld die advocaat in de Robert M. zaak, Richard Corvin, Die wordt echt zwaar bedreigd, continu die man. Die is een paar keer bij ons te gast geweest in het programma. En dan is er politiebewaking. Ja, maar okay. da daarvan kan je zeggen, ja, die heeft het niet over zichzelf afgeroepen. En Hollander wel. Ja, dat is, dat is niet een, een keuze die ik maak, hoor. Nee, kijk, de... een algemene zou kunnen zijn, zo gaat het algemeen. Als er informatie bij de politie is dat iemand wordt geliquideerd... of dat er informatie ja. over is, dan wordt diegene benaderd in de algemene zin. ze ja. Je loopt dus gevaar, dus het is niet handig om dat je dat überhaupt... uh, dit te doen. Dus de dus de politie, dat is... politie is er ook om misdrijven te voorkomen, natuurlijk. in ja. die zin. Ja. Ja. Dus dat... Laten we het hebben over Holleder. Um, uh, toch wel uh, wordt hij genoemd de misdaad godfather van Nederland. Hè? De meeste mensen zijn toch wel gefascineerd door hem. Jij ook Erik? Ja, toch wel een beetje. Ik bedoel, hij is wel een beetje onze eigen polder. Michael Corleone, Tony Montana, weet je wel. Ja. Ja. En, en, en hoopt van jou op een gegeven moment dat, dat jou wel uh, stoort. Ja, ik vind dit. Nou, het stoort me niet. Nee. Het is ook wel, wel leuk om te zien. Maar ik vind het ook weer onzin gewoon. Hè. Dus die man die zit uh, gewoon vast. Zit de straf uit. De straf is nu voorbij. Dus dan komt hij los. En nou roepen we al wee, of een week van tevoren. Krantenvol, koppen Van uh, foto's erbij enzovoort. Dat hij hier dus niet weer uh, blijft zitten. En niet weer vervolgd wordt. Um, dus het is ook een stuk beeldvorming en hypevorming waarbij ik denk, waar gaat dit allemaal over? Het is gewoon een normale crimineel. En als die inderdaad, dat mag ik hopen, justitie en politie voldoende hebben in het kader van liquidaties een opdracht nou ja. gegeven voor, dan moet die vooral gepakt worden natuurlijk. Maar daar he? lijkt het dus niet op. Want nou ja. Nou Wat niet is, kan <coughs> nog komen bij wijze van spreken. Ja, dan moet he? ze he? wel snel zijn binnen drie weken, want dan Waarom? staat hij op straat. Nou ja, dat is ja, goed, maar voor hetzelfde geld verdwijnt hij dan naar het buitenland. Een Ach, nou of andere ja, dan buitenlandse schrijver. Nee, hebben we meer geprobeerd. En dan zijn ze op een gegeven moment. zitten ze weer onder de beste toren. Hoeveel hebben ze weer wel... Maar Johan, nee, ik noem. vind het wel met alle respect. Ik vind het wel een brevet van onvermogen. Van, van, van, van de Amsterdamse politie. en ook van het Openbaar Ministerie. dat ze er nu niet in zijn geslaagd. om, om, om die man te veroordelen voor de liquidatie. Jo, kun je dat dan zeggen? Wat weet je ervan? Kate Dossier dan? <laughs> Nee, ik ken het dossier niet. Maar nou. ik weet wel dat het al jarenlang duurt. De, dat de, je dat gedoe de, had met die kroongetuigen. Dat het gewoon geen geweldig proces was. Luister, en dat gewoon zometeen, die staat meteen gewoon rustig op straat uit de volleyballen. Luister, ik, nou, ga ja. niet, ik ga niet boos op je worden. Maar gewoon maar roepen dat politie en justitie een bevet van onvermogen hebben... omdat die man dus loskomt of niet vervolgd wordt. Daar nou. zeg je iets... Op basis, op, ik ja, zou maar, kunnen zeggen, op basis waarvan zeg je dat Nou Joop, ik zeg dat op basis van bijvoorbeeld dat de heel Dat de politie daar ongeveer tien jaar onderzoek naar heeft gedaan. En dat ze, die, die zijn nog niet eens is niet eens een in oh, de registratie genoemd. Waar gaat het je over? Je zegt dat op basis van allerlei verhalen in de krant en gedoe. En je kent dus stukken niet. Nee, ik zeg dat op basis van mislukte onderzoeken van de politie en van het openbaar ministerie. Kreeg je Nee, maar zou, zou, zou, zou, zou ik niet, niet, zo, niet zo kunnen zeggen. Ik snap, ik snap wat Erik zegt. Want als iemand hij werd nu voor, uh, negen jaar, tot negen jaar veroordeeld... en dan, uh, nu na vijf jaar komt hij vrij... had het Openbaar Ministerie die zaak dan niet... Beter voor elkaar moeten uh, hebben. Ja. Om hem gewoon voor eens ja, altijd voor 30 jaar weg te kunnen dat bergen. Kun je, dat, dat kun je wel zeggen. Maar een zaak rondkrijgen bij de rechter betekent dat het bewijs moet liggen. Mm -hmm. Dat er verklaringen moeten liggen. Dat er dingen moeten zijn. op grond waarvan de rechter op een bepaald moment zegt. Dit is voldoende, nou gaat iedereen. Als ja, je die nog niet hebt, de taak is van politie en justitie om te zoeken. Maar er zijn dus, uh, dat lukt niet maar altijd. Is het Het is dus. natuurlijk wel duidelijk dat het voor, dat merk je hier aan tafel, in heel Nederland weet die man heeft er iets mee te maken. Die zit op ja, zijn nek, zit hij erin. Want ja, ja, zijn okay. Okay. er zijn natuurlijk wel veel. Er enkel bewijs. Maar je snapt wel de frustratie, ja. neem ik aan. Jawel, maar die frustratie wordt dan gemaakt door het nieuws en door datgene wat opgeklopt wordt. En dat mag allemaal hoor. Je krijgt een klein beetje het gevoel dat je denkt: ze hebben hem nu opgepakt, dan hebben ze hem vastgezet. Want dan kon hij in ieder geval even niks doen. En dan gaan we nu kijken of we de zaak rond kunnen krijgen. Gevoel. Ja, krijg je hey, luister, luister. Ik was nog bij de Amsterdamse politie, daar praten we over 2004, 2003. Ja. In 2003 hebben wij die discussie ook met justitie gevoerd... van we gaan hem nu pakken voor die afpersingen. We gaan hem pakken voor die afpersing. Dan zit hij in ieder geval? Is nee, dat niet zit hij in ieder geval. Dat ging gewoon over die afpersingen okay. in die tijd. Dus, dus het is niet alleen van, uh, van dingen die aan elkaar geknoopt moeten worden. Ja, maar We, ik wil even naar de, naar de tijd, want anders uh, komen daar helemaal niemand toe. Dat zou ik zonde vinden. Ik wil even naar de tijd dat Joop uh, voor het eerst met rolleider te maken had... Dat is, dan hebben we even een beeld over hoe dat is begonnen met hem. Dat was denk ik in halverwege de jaren zeventig, of niet? Ja, nou ja, dat was. ik heb het niet zelf gezien... want anders had ik hem misschien nog kunnen pakken. Maar het is nooit, ook nooit helemaal bewezen. Dat was het gemeente Giro kantoor in Amsterdam. Speedbootoverval, de eerste speedbootoverval in Amsterdam. Perfect. Dus een paar keer ze, ze komen met speedboot aanvaren in Singel. Ja. Ze rennen naar binnen... Er wordt wat geschoten, geld binnengehaald. En dan vaart die boot weg. En daar staat een grote blonde kerel achterop. Als bestuurder. En in mijn beeld was dat Willem Holleder. Het is nooit bewezen. Dat maar je hebt hem mee. gezien toen? Nee, nee. Maar nee. Dat wij, wij kwamen aanrijden natuurlijk in ja. die autootjes. En we kwamen aanrijden. En we zagen bij wijze van spreken die boot weggaan. En het was dus heel knap bedacht. Want ja. je kon er haast niet bij komen natuurlijk zo op die manier. En met die boot waren ze sneller bij het ei. Dan dat wij met de auto's daar waren gewoon. Dus dat was wel weer knap bedacht. Dus, dus, dus dat was uh, Holleder samen met Cor van Hout. Nog wat vriendjes, geloof ja, ik? Ja, dat dus is club, het clubje die later de Heineken-ontvoering had Halverwege de ja. In, in, ja. in de twintig waren ze. Nou ja, die knapen die hebben in die jaren... dus dan praat ik over 77, 78, 79, 80... Mm -hmm. hebben een reeks van overvallen gepleegd op bankeninstellingen. Het waren overvallen die dus over het algemeen wel goed voorbereid waren. En uh, uh, daar zagen we bij die overvallen dat die... Uh, uh, we wisten dus steeds niet wie het waren. Maar we zagen één ding: dat hetzelfde vuurwapen werd gebruikt. Dat konden we aan de hand van uh, de kogels zien. Ja. Dus hetzelfde vuurwapen. Nou, bij de Heineken-ontvoering kwamen ze eruit. En toen. Werd er ja, ook datzelfde vuurwapen? Is daar ooit geschoten? Nee, nee, nee, maar oh, toen werden ze gepakt. Okay. Uh, omdat er informatie is binnengekomen. Ja. En toen bleek aan de hand van getuigenverklaringen en andere dingen: hé, hey, dit dat zijn nooit van ja, al die precies. overvallen. Ja, ja, ja. Ja. Nou, jammer genoeg zijn ze nooit voor die overvallen veroordeeld. Dat is altijd ah. jammer geweest, want ze hadden gewoon bij elkaar... met de ontvoering, Heineken ontvoering, hadden ze twintig jaar kunnen krijgen. Dat had ik zo ook best gegund, want ze hebben die overvallen allemaal gepleegd... en daar hebben ze nooit voor geboet, hoor. Had nooit. je toen meteen in de gaten, toen... eerst uh, die eerste overvallen, daarna de Heineken ontvoering groot nieuws natuurlijk... had je toen in de gaten, dit gaat een hele grote jongen worden... Nou, dat, dat, in die tijd hadden we meer van dat soort groepen. Dus de, de, als je dat grootheid wil noemen... wat je zag in de carrièregang na die overvallen... doken ze allemaal in de verdovende middelen. Uh, dat was, uh, ze hadden dat wat geld toen, uit de overvallen. Ja. Dat, dat, het, het, het grote geld zat in de verdovende middelen. Dus toen ging, ontstond er die samenwerking met Joegoslaven... Ook het geweld in de verdone. begon eerst met, uh, met, met de softdrugs. En later met de kook en al die dingen. En heel langzamerhand liep dat ook verschrikkelijk allemaal uit de hand, waardoor ze elkaar gingen uitmorden ah. De strijd onder elkaar, waarbij er iedere keer geript werd, zoals bij de ripdeals ja. en van elkaar gestolen werd. Het is makkelijker om van elkaar te stelen op een gegeven moment dan dat je een hele dat lijn zelf... moet opzetten vanuit Pakistan en de spullen hier binnen. Ja. Als je dat doet en je hebt dan de spullen binnen en je maatje komt langs en die steelt die spullen, ja dan zeg je hou even. Dus dan wordt het ja. schieten gewoon. Hè? Je hebt wel eens in een interview gezegd van, nou weet je, laten we elkaar maar lekker allemaal afmaken. Nou ik weet niet wat ik allemaal gezegd heb. Kijk, dus, dus ja, dat lastig. over het algemeen <laughs> zijn ze niet vriendelijk voor elkaar. Ik heb wel eens gezegd, um, uh, ze worden een varken wordt nog netjes geslacht hier. Zij worden Erger geslacht en varken. He, 30 kogels door je lijf enzovoort. Dat gaat niet leuk. Had je daar medelijden mee dan? Nee helemaal, een niet. nee, helemaal niet. Dus als ik kijk, ik heb overigens gezegd, um, criminaliteit levert voor die grote jongens ook uiteindelijk weinig op. Of ze zitten vast, mm. of ze maken elkaar af. Nou, nou, er blijft nou een enkeling. laat je dan anders formuleren. Als je zegt van ze hebben zoveel overvallen gepleegd, daar zijn ze nooit voor gepakt. Vanaf de uiteindelijke ontvoering is ja. het wel misgegaan. Heb je dan misschien een klein beetje respect voor ze? gekregen, in de zin van dat ze dat zo slim hebben gedaan. Ik vond toen in die tijd, toen wij met die onderzoeken bezig waren... dat ze dat wel knap deden. Ze bereiden dat goed voor. Uh, daar mag je... Maar, ja, de, de, de, maar respect is misschien een groot woord. De, ja, maar. Ja, maar zo, zo, ontstaat, ja, ontzag, ja, maar zo ontstaat wel een beeld, vind ik, van Hollede... die dus nooit veroordeeld is voor al die reeksen van overvallen in de jaren 70. Voor die drugshandel is die eigenlijk nooit veroordeeld. Voor de liquidaties kunnen jullie hem niet veroordelen. Ik bedoel, er ontstaat wel een beeld van iemand... waarbij die, die heel veel zware misdaden pleegt... en waarbij justitie en politie er steeds maar niet in slaagt... om hem daarvoor te veroordelen. Nou ja, het, soms zijn dat in onze dat waar ik dan één Is ding uitvlees. Is dat gewoon frustratie bij de politie? Soms soms wel, zo vragen. Soms wel. Ik heb het over die, het voorbeeld van die overvallen. Die Heineken ontvoerders zitten dan op Sint Maarten of in Parijs. De advocaat komt erbij en dan krijg je zo'n gedoe met de uitvoering dat ze alleen maar of met uh, met de uitlevering dat ze alleen maar uitgeleverd mogen worden voor de ontvoering ja, en okay. daarvoor veroordeeld mogen worden. Prompt werden ze dus nooit meer veroordeeld voor die overvallen. Dan denk ik, ja, dat is frustratie. Ja, Want dus dan, dan, dan zou je eigenlijk van... aan, de, aan de kant van het rechter iets aan ja, willen natuurlijk. doen? Dus aan de, in, in het recht gaat het dan ja. ergens fout, op een of ja. andere manier. Ergens, hè. Nou, en dat heb ik wel vaker meegemaakt, dat het in het recht ergens fout ging. En dat... Dat is Totmaals, je... Maar zijn jullie dan nu, is de politie dan nu weer gefrustreerd? Dat het weer niet oh, lijkt te lukken in zaken de liquidaties? Dat weet ik niet. Ik kan niet, want ik, ik ben er even op dit moment niet bij. Dus ik kan ook niet mm. beoordelen wat er precies op dit moment gebeurt. Dus het kan best zijn dat hij over drie maanden wel weer gepakt wordt, hoor. Ja? Wat is trouwens de kans, dat, want hij staat, is straks vrij. Uh, we hoorden net al eventjes, uh, hij moet zich natuurlijk goed beveiligen. Uh, loopt die gevaar? Dat weet ik niet. Dat, dat, dat weet ik niet. Misschien zijn er een paar oude Joegoslaven die hem uh, nog naar, uh, weet ik wat, toewensen. Uh, misschien niet aan de andere kant. Het is een oude kerel zo langs Dus hij zit voor ja, in mijn gevoel. Nou is ja, hij is maar, de de een aardige man eigenlijk, Joop? Dat weet ik niet. Je hebt het toch wel eens gesproken? Nee, ik heb het nooit gesproken. Nee, dat is toch nee? zo. Nee, ik, ik zat toch in een situatie. Dus, dus in de jaren zeventig sprak ik veel criminelen. Maar in die tijden later zit je daar toch ver bij vandaan. Dus je hoort er wel veel Ik van. Ik ga zeggen, je hoort vaak dat, dat er toch, ziet... toch mensen met een bepaald charisma zijn ergens. Of het nou een smerig charisma is of zo. Ja, dat zou je kunnen wensen van. Jongen, had je verstand gebruikt, dan doe het wel anders. dan was je ondernemer geworden. Dus neem eens die Klaas Bruinsma. Ja, daar kun je ook heel, verhalen, ja. heel veel verhalen over vertellen. Natuurlijk. Erik. Ja. Muziek. Oh, muziek. We ja. Today, zet een Punt. Achter de week. Ik zat even helemaal in die criminaliteit. Ik vind het een mooi gesprek. Dank je wel, Joop, daarvoor. Ja, ja. Um, oh, er komen bitterballen binnen. Kijk. Oh, er komen echt bitterballen. Hartstikke leuk. Lieve luisteraar, kijk even op de webcam radio 1.nl. Want dan zie je Lot en dat is me toch een poppetje. Het is toch een stoot het... met bitterballen. Nou, nou blijf je ja, zo, ook dat even dat je dat in beeld hangen, Lot. Want nou, ik ben ja. <laughs> nee, ik, <laughs> <keer. laughs> nee, ik hoef geen bitterballen. Nee. En ik ik ja. zit net in een tiendaagse vaste week. Dus als je een stukje verderop wil gaan staan, heel graag. Die lucht. Oh, die lucht. Tijd voor muziek, inderdaad. Uh, nee, we gaan het nee, hebben ja. over ja. Sherry ja. Ann, Nederlandse zangeres. En die, heeft, uh, een die heeft een album gemaakt. Zij komt volgens mij uit een van die programma's waar ik dan nooit naar kijk. De um, Voice, Voice of Holland, concept, ja precies. Ja, komt uit, uit, ik kijk daar niet naar, maar dat, maar dat weet ik dan. En, uh, uh, uh, uh, soms komt daar, iets, komt daar iets uit dat ik denk, hé, hey, dat is eigenlijk wel te gek. Zij heeft een plaat gemaakt die nou, een beetje wisselend is. Dan een paar uh, goede nummers op en een paar uh, nummers waarvan ik denk, huh, wat past, dat past allemaal niet zo heel erg bij elkaar. Maar daar staat één nummer op en dat heet Try My Love Again. En dat is het tweede nummer van de plaat. Kort uh, maar dat is skenken geblazen. Dat is een potje ska van hier tot Tokio. Skenken is trouwens ook, als je het in het Engels vertaalt... niet zo'n hele aardige term voor een vrouw. Maar dat is in dit geval... voor muziek is het wel een hele goede term. Het betekent slet in het Engels. Uh, maar skanken... Moet je mij niet aankijken? Nee, dat, nee, nee, dat, dat zou ik ook niet nee, durven. Moet je mij aankijken? <laughs> nee, kijk jou, jou, jou jou. Jou ik kijk gewoon naar jou. Skenken in het Engels betekent dus en slet... maar muzikaal betekent het een beetje lekker... op en neerbompen op een, op een ska beat. Zullen we dat maar gaan dan? Sherry Ann Try My Love Again. As we speak, volgens mij, nu op de televisie. Ja, niet zeggen. Nee, bedoel bedoelt zich niet naar te kijken. Nee. Je moet gewoon luisteren en dan hoor je dit. Dat het zo'n programma iets moois voort kan brengen. Try my love again, Sherry Ann. Ja, hadden we net tijdens de plaat nog even. Um, Joop, wat vertel je nou over Holleder met die gepanzerde auto's? Van nou, nou ja, kijk, wat wij in het verleden wel eens deden... en wat nu ook nog wel eens gebeurt, neem ik aan... was dat je niet alleen ze probeert te pakken voor misdrijven... maar ook het leven probeert moeilijk te maken. Dus geef ze, gun ze geen vrijheid. Had ik ook in het korps zo neergelegd. En dat begrepen de agenten zeer goed. Dus hij werd helemaal kapot gecontroleerd. Dus iedere keer als hij zich liet zien in een gepanzerde auto... werd hij aan de kant gesleurd. En dan vonden ze wat een wegauto in de prak enzovoort. En zo ging het maar tot een bepaalde dag. Toen kwam hij op zijn fiets naar het politiebureau. En zei hij, hier ben ik dan. Jongens, als ik straks word afgeschoten, is het jullie schuld. Nou. Wauw. Ik zei, jongens, agenten, ze hebben het goed gedaan. En, en toch heb je niet ontmoet. Nee, want dat ah, was zoiets ja, dus niet nee. nee, dat is niet uit dan ja. zo. He? Duur jongens, een gepantserde auto en de wegenbelasting. Dat is wel cool, hè? <laughs> dat wel. Inmiddels uh, is het nieuws aangeschoven, tenminste in de hoedanigheid ja. van Mark Visser dan. En het is één uh, minuut voor half tien. Radio 1. Het NOS-journaal. Mensen die in het noordoosten van Groningen zijn geëvacueerd in verband met het hoge water... hoeven vannacht toch niet in een sporthal te slapen. De meeste van de 800 evacuees konden terecht bij familie of vrienden. Een kleine groep zou in een sporthal overnachten, maar de gemeente Temboer heeft nu een hotel voor hen geregeld. Morgenochtend wordt bekeken of de evacuees naar huis terug kunnen.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 Je luistert naar BNN op Radio 1. Naast mij Erik Korton, die doet de muziek as always op vrijdag. En mijn gasten, oud-hoofdcommissaris Joop van Riesen van Amsterdam. En Jakals Erik Duist Dijkstra. En je kan ons ook zien als je wil. Dat kan via de webcam op radio1.nl. En uiteraard Luc Iekink. Hey. Met het tweede grote onderwerp van vanavond. Willemijn, ik ben echt aan de dood ontsnapt. Uh, Audio's Nacht was het net. 12 uur geweest, ik had net met je de kat gelukkig nieuwjaar gewenst en het was echt al laat, 10.30 één, krankzinnig. Dus ik dacht, nou ik ga eens een keer, ik drink een glas lauwe melk, ik ga naar bed. Een enorme knal ineens zie je. Echt, ik werd uit mijn kamerjas geblazen, echt krankzinnig. Dus ik de volgende ochtend vroeg eruit, moet een nieuwjaarswandeling van de Rotary. Dus ik zit daar in mijn leesstoel, een beetje naar het lokale nieuws te kijken, zie ik ineens, dit Hilversum is volgens de burgemeester ontsnapt aan een ramp tijdens de jaarwisseling. Door een gigantische vuurwerkexplosie sneuvelde tientallen ramen van een hotel en raakten drie mensen gewond. Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Ja, nou, dat, dat, schrik je, dat schrik je echt, hè, Willem. En dat, bedoel, je, gaat, je gaat tussen fatsoenlijke mensen in het gooi wonen... en dan is er zo onverlaat die een bom op het publiek gaat mikken. Nou, ik dus met hoge poten naar Pieter, de burgemeester, de burgemeester van het dorp. En, nou, die snapte ook al dat het niet zo kon. En Hij zei dat het een ramp was die echt enorm had kunnen zijn. De, de ramp was dus enorm had kunnen zijn. Als, nou ja, gelukkig was de eerste klap meteen al uh, mis. Daardoor is ook niet, zijn ze ook niet verder gegaan. Maar ja, de man of wie dat ook bedacht heeft om dat zo te doen, midden in een, in een woongebied, is natuurlijk krankzinnig. Ja, bizar is het. En ik had het er nog over met Oscar, dat is, dat is mijn kat. En die zei dat het in heel Nederland echt behoorlijk mis was. Agressie, vechtpartijen, scha schande was het echt. En dan denk ik, als fatsoenlijke belastingbetalende burger, het, dit groeit uit de hand. Verbieden. Verbieden is een heel makkelijk woord. Dus dat is voor mij de vraag, hoe ga je ermee om? Je stopt iets niet, wat iets van jarenlange traditie is. Maar het groeit nu wel erg uit de hand en het, dit moet naar beneden. Alleen dat is een ingewikkeld vraagstuk. En ik weet dat Luc volstrekt de waarheid spreekt. Want ja, zijn kat heet Oscar. En ja, die lauwe melk en die kamerjas en Ja, het, natuurlijk. <laughs> en het groeit ook volledig uit de ja, Het groeit uit. Ja. Ja. Uh, ben jij een beetje van het vuurwerk, Erik? Steek je het af? Nee, zelf? tegenwoordig niet meer. Vroeger wel. Ik was er ja? vroeger als ik er ja. helemaal gek van. Ja. Ja, ja maar je, je, je, je bent een beetje overeengegroeid of zo, denk ik. Ik vind, het altijd wel, ik vind het wel cool om te zien. En ik vind knalvuurwerk ook eigenlijk stiekem ook wel leuk. En dan, en dan hoor je dit verhaal van die heftige vuurwerkbom. Nou ja, al die andere dingen met, met uh, vuurwerk. Uh, vandaag uh, trouwens uh, maakte de Vereniging voor Plastische Chirurgie bekend. dat er uh, minstens 25 vuurwerkslachtoffers blijvend letsel overhouden. Ja. Ellendige verhalen: brandwoorden, vijf amputaties van handen. Uh, nog veel meer mensen die vingers uh, kwijt zijn uh, dan die vuurwerkbom. Snap je dan dat er wordt gezegd, zoals Abu Talib zegt van Rotterdam... Van dat dat zware vuurwerk, dat moet in ieder geval verboden worden? Ja, ik vind dat altijd, dat om meteen over verbieden te beginnen... dat vind ik altijd zeggen van het geloof voor de bühne van we, we roepen even iets interessants, laten we naar alle vuurwerk nou ja, gaan verbieden. Als je ik kijk naar bedoel... al die slachtoffers. Ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, we zijn met 16 miljoen mensen, 25 20 mensen met ernstig letsel en vijf amputees op 16 miljoen mensen. Ja, maar als je het gaat verbieden, dan rijdt toch iedereen almas naar België, wat nu ook al gebeurt, waar je vuurwerk koopt of even iets verder naar Zwitserland. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt ook bij mensen zelf en ook bij ouders met kinderen en zo. Weet je wel? Let gewoon daarop. En ik denk dat de overheid daarvoor wel wat betere campagnes kan gaan voeren, maar om vuurwerk aan te verbieden, dat vind ik best wel onzin. Nou ja, er was een arts die zei van de helft. Uh, van alle slachtoffers valt niet door hun eigen geklunst, maar doordat, ze, doordat je geraakt wordt door iemand anders vuurwerk. Ja, dus dan, is het, ja, dan kan je wel je kinderen op aanspreken. Maar... Ik werd vroeger altijd door mijn ouders gedwongen om, uh, om, om tijdens een heel oud jaar altijd zo'n enorme veiligheidsbril uh, te dragen. En die heb je nog steeds op. En die heb ik nu nog steeds op. Dankjewel erbij Goedemorgen. <laughs> maar we, we spreken hier over donker Twente in de jaren 80. Ja. En uh, die, die vuurwerkbrillen die ik zag dat Daphne Dekker had in je hoek gaan Maar dat vind ik dus helemaal ja. niet zo'n gek idee, zoiets. Nee, nee. Joop, wat, uh, wat, wat jou betreft, verbieden? Nou ja, dus, we verbieden het verkeer ook niet. En daar vallen heel wat meer slachtoffers in. Hè? Dus, dus verbieden op zich, nee. Uh, opvoeden, ja. Kijk, ik heb boven op het dak gestaan en ik vond een prachtig gezicht weer. Mijn gedachte was eigenlijk van, gut, hoezo crisis en geld en gedoe? En Moet je kijken wat er de lucht weer in gaat. Ja. Dus ik vond het wel mooi eigenlijk. Maar het is ook wel triest, uh, want... Als je kind op een gegeven moment een hand kwijt is ja, of een been. Natuurlijk nee, is dat risico. Ik, ik zei net een beetje hard, 25 mensen hè, op 16 miljoen. Maar ik, ik vind wel dat wij af en toe uh, uh, laat maar zeggen, dingen niet helemaal meer in een perspectief zien. Als je inderdaad, wat Joop net ook zegt... als je met z'n allen uh, in een auto wil gaan rijden... dan rijdt er wel eens iemand tegen elkaar aan en er vallen wel eens dode bij. Ja, Maar je kan natuurlijk ook zeggen, wat, wat in heel veel andere landen gebeurt... laat het dan uh, alleen tuurlijk. door, door ja, gemeenten gemeente Maar als je Deen geen risico wil lopen, moet je binnen blijven. Ja. Maar dan ook daar kun je van de trap flikkeren. Dat is heel raar. Dat kan. Maar ja, ja. Het zo, zo gek die een bom in elkaar knutselt in een woonwijk in Hilversum... Ja, ja, die stop je op. op geen enkele manier. En dan is het te verbieden. Ook ook gewoon. Ja, dat, is gewoon, dat is gewoon opblazen. Laten we dan uh, verder gaan met datgene met autonieuw... wat dan wel misschien wat heftiger was. Uh, het, was weer, het was weer goed mis. Autobranden, vechtpartijen, vernielingen. Dat horen we natuurlijk al jaren met autonieuw. Joop, ben ik benieuwd. Uh, uh, vroeger, toen jij bij de politie zat, hoe waren de autonieuws die jij meemaakte, was dat exact hetzelfde? Was het of anders? Hetzelfde? Uh, alleen met. Ja. <laughs> Ja, dus er gebeurde ook veel. Er werd gevochten en er werden dingen in de brand gestoken. En er gebeurde van alles. Er werd geslagen en gedaan. Hoe, hoe was voor jou zo'n avond? Weet je dat nou, ook? dat was met veel man uh, de straat op. En, uh, en, en ook gewoon uh, uh, toch soms in problemen komen met elkaar. Hè? Dus dat je met te weinig politie was of wat dan ook. Dus, dus wat dat betreft, er Alleen. is veel geweld nu. Maar dat was ik in het verleden ook zo. Het verschil, het is op, op zich niet verkeerd. Hoor. Het verschil zit me hierin dat ook... Uh, in de media natuurlijk uh, het niet meer alleen gekeken wordt achteraf... of er iets fout is, maar ook vooraf. Hè. Er wordt al een, een vooraf-programma van gemaakt. Al weken van tevoren begint vooraf... interviews, burgemeesters, interviews, justitie. Als, het maar, in, niet gebeurt, als ja. het maar niet gebeurt. En programma's enzovoort. Dus we kloppen het ook wel op. Prima, hoor. Het mooiste vond ik op dat punt... justitie die zei... we doen snel recht, we doen super, of super snel recht... we doen super, super snel recht. En van de week kwam er, dacht ik, een rechter voor die zei, ja, er zijn wel een paar hond, ik geloof duizend man aangehouden... of 1500 man... maar er zijn drie zaken voor het supersnelrecht geweest. Want het ging niet meer. Dan denk ik, ja, maar, dat slaat dus maar joh, maar weer helemaal is, nergens op. Is niet geworden. het verschil, laten zeggen, met de jaren 80 of, of jaren 90, dat, uh, dat er toen een beetje een potje knokken met de politie was met het uitjaar... Zou ik maar, zeggen, maar dat nu ook ambulancepersoneel en brandweer... Aangeval, dat is, aange, aangevallen om, wordt en belet wordt hun werk te doen. Ik bedoel, met de politieknokker, dat is eigenlijk van alle tijden. Dat normaal eigenlijk. Dat is tijden. toch van alle tijden, Joop, kom <laughs> nou toch. Nee, maar. Ja, maar dat geweld tegen die ambulancebroeders... dat, dat, is, ja, dat lijkt dus iets van dat de laatste tijd. Dat is ook weer iets eraan. van de laatste tijd, ja. ja. ja. Uh, de, waar komt dat door? Ja. Ja, dat, er is ook niet meer zo'n oplossing voor, gewoon. Is er meer... Kijk, laat we, je moet één ding maar even scheiden... Er zijn een hoop um, is gedoe met alcohol en met psychiatrische patiënten... in combinatie met drugs. Dat is een probleem apart. Dat is haast niet aan te sturen. Daar komen een hoop gekke dingen uit naar voren. Maar zeg jij, dat zijn de, de mensen die ambulance mishandelen? Voor een heel groot deel zijn dat ook mensen die... Maar voor de rest zijn drugs. het ook algemeen. soms. Dan zit je naar te kijken. Er, er zit ook geweld... Uh, gewoon bij ons, hè? ouderen op een gegeven moment in het verkeer. Uh, ja, maar dit, geweld... maar dit specifieke voorbeeld, wat Erik zegt, dat, dat is wel iets van de laatste jaren. Dat, dat uh, uh, geweld tegen bijvoorbeeld ambulancebroeders. Ja. Hoe, uh, hoe kan dat, dat de afgelopen jaren? Ik vind het echt compleet gestoord. Er zijn echt mensen die bellen, de, die bellen een ambulance omdat je vader een hartafval krijgt. Er dan komen die broeders binnen en het tuig is af. Ja. <laughs> dat is zo belachelijk. Maar wat ik bedoel, heb je vast... Nee, ja, ik weet nog niet wat, dat, uh, wat daar de reden voor is. Kijk, ik weet wel, hè, als je het hebt over gewelddadigheid in de samenleving... en je wil daar iets tegen doen... Ik heb mij bijvoorbeeld heel erg verbaasd dat toen, toen Rutte geïnstalleerd werd... een van de eerste dingen die hij zei is... als je een inbreker in je huis hebt, geef je hem flink een flinke tik. En nu een paar weken geleden, want Joop en ik hadden het daarnet over... die AZ-keeper, toen hij werd aangevallen ja. door de supporter... en die keeper die, die ja. schopte eigenlijk die supporter in elkaar. Ja. En wat de uh, minister opstelde vervolgens... ik kreeg daar een warm gevoel van. Ja, denk ik, denk een beetje, dat soort als je, dingen als Nou ja, als je kijk, als je, als je, als je zegt, ook, zegt, ook vanuit, vanuit, vanuit het Noord-Amerikaanse kabinetsleden... Weet je wel, je hoeft niet zo'n zo gewelddadig sfeertje te creëren of zo. Ik vind dat heel erg dat dat soort dingen gebeuren tegen hulpverleners. Dat zet aan tot geweld nou ja, tegen ik, hulpverleners. Ik vind als de minister-president tijdens een installatie zegt... Van als je een inbreker in je huis hebt, dan geef je hem een, een paar flinke tikken. denk is dat nou belangrijk om te vertellen? Is dat nou de boodschap aan, aan, aan de burgers in Nederland om, om een paar tikken uit te doen? Het, het rare is dat uh, in um, ons omringende landen, Duitsland bijvoorbeeld... Is, is helemaal geen geweld tegen politie en ambulancebroeders schijnt ja, dit. Zei de uh, correspondent. Ja, maar de vraag is: zit dat dan een beetje toch in onze volksaard? Even een heel stom voorbeeld. Kijk eens naar een zwembad en een Nederlands zwembad, waar een Nederlandse jeugd is. Dus dat is één grote gaaf. we springen er allemaal in tegelijkertijd. Kijk eens naar een Duits zwembad of andere landen, daar gaat het toch op een hele andere, rustige manier. Kijk naar onze reclame. Daar zie je ook al, de reclame van vakantie. Allemaal springen we het water in. Het is een soort. Maar hoe bedoel je? In Duitsland staan ze netjes in de rij om één voor één. doen. ze netjes in de rij. Uh, en dan mag je niet gewoon. Mannen van uh, de taal Nee, dus, ja, nee, nee maar, <laughs> ja, nee, dat niet. Hele... Oh. Gaat, het, gaat, het gaat hier toch wat rommelig, ongekondigd. Ga eens op een school kijken. Maar, maar, maar dus het zit maar in de is ja, dat is ja, maar tegelijkertijd is er ook een soort. Uh, ik vind misschien misschien wel een in, beetje in de Engeland. Soms, ja, ja. Ik wou zeggen, ja, dat, nee, maar... dat misschien gecombineerd met een soort van autoriteitsprobleem. Dus ik hou daar ook wel van, maar we vragen hier, we zoeken naar een verklaring ja. van het gedrag. Ik zeg erbij, het is niet alleen het gedrag van de jeugd, het is ook het gedrag van de ouderen. We zitten allemaal, lijkt het, een beetje onder de stress op een of andere maar manier. als ik het over autoriteitsproblemen heb, ik bedoel, ik heb nog nooit in het buitenland, en waar ik dan ook kom, iemand tegen een agent afkees horen roepen. Dat heb ik echt nog nooit En in Amsterdam... Ik weet niet, maar ik hoor dat toch nog dat mensen echt een bek opzetten tegen een agenda. Ik denk zo hoe, dat jij dat ja. durft. En daar wordt niks tegen. Daar wordt dan, nou, dat hij u. mag er niks tegen doen. Toen zei hij, laat hem zeggen, lichamelijk. Of ik weet, niet, ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Maar ik zie dan een agent nee, rustig is, blijven. We, we komen uit ik, nou, de tijd dat er niks tegen gedaan werd. Ja. Dat we bij wijze van spreken nog in de houding gingen staan. als ze met de fiets op de dam over je voeten heen reden. Mm -hmm. bij wijze van spreken. Nou, die tijd is voorbij. Praat je over de jaren tachtig. Ja. Die pet past ons allemaal, vriendelijk enzovoort. Mm -hmm. um, dus, dus de politie is al veel meer opgeschoven op, naar een harder optreden. Maar ook dat merk je, de politie wil niet naar een politie staat nee, naar een nee. politiestaat, naar alleen maar slaan en enzovoort. Nee, maar de, de, de, de, er, willen... zit toch, de, er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen, ja, nou iets strenger zou wel mogen, daarvoor kom je misschien wel mee dat. Nou, mensen dat is de heel vraag of je dat alleen maar met, met een harder politieoptreden moet krijgen. Hè? Want we roepen dan vaak meer, de politie is te soft. Nee, de politie doet vaak uh, heel veel dingen met de mond af mm. en dat is geweldig. Goed dat ze dat doen. Dat is goed ontwikkeld. Ja, goed ik, de mond is, ik gebruiken. Ja, is. Je, moet er, je moet er ook wel mee oppassen, hoor. Want in andere landen, bijvoorbeeld in Spanje ja. of zo, dat is wel echt hardcore, hoor, die politie daar. dan moet je dat moet je hier nee, niet willen, hoor. Want Als je moet... daar uh, op, op straat staat te pissen, dan word je gewoon in elkaar gemeten met zo'n knuppel of zo, weet je wel? Ik bedoel, dus wij hebben, dat is dat, dat moet je ook niet willen. Maar het is heel veel rustiger met oud en nieuw. Dat dan weer wel. Ja. Oké, maar wij hebben dus een hele professionele politie die toch vaak met de mond gewoon probeert heel veel problemen op te lossen. En de beeldvorming van het imago van de politie van uh, het zijn geen het zijn allemaal softe jongens, softe meiden, dat zou ik niet zo makkelijk gebruiken. Daar ze wel eens onderhand is een ander pakje aan gaan trekken, want dat gebeurt. Ja, dat de jaren tachtig, ik weet het niet. Dat, dat, dat heb ik, dat, ben ik, dat ben ik al, daar heb ik ben ik het wel een beetje. Eens, dat heeft het met uitstraling te maken. Ja, ik vond de leren jassen altijd wel goed, die ze vroeger aan. Ja, toch? Ja, ja die waren hoop wel, was wel wat. Lange leren jassen, zware laarzen, oh. ben Benkampen. Die leren jassen, dat was dan wat, jong. Ja, leren jassen, ja, maar daar hebben we ook neemt. niks, hou op. Maar goed, waar het dan aan ligt, die agressiviteit, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Daar, daar is op niet zomaar het. antwoord op te geven, want dan hadden we dat al lang gevonden. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ach jongens, volgens mij is uh, agressiviteit altijd nog afkomstig van de rock'n'roll. Want dat is natuurlijk muziek van de duivel en verderfelijk als de pest. Het is tijd voor een potje herrie op uh, Radio 1. Want uh, als je mij hier neerzet en vraagt Erik, neem eens leuke muziek mee voor het weekend. Dan moet er ergens een moment komen dat mijn favoriete band of all times de Foo Fighters een nieuwe single uitbrengen. En die gaan we dan nu maar eens primeuren op Radio 1. Dus als u nou thuis zit en denkt, oh jee, mijn speakers, zetten dan gerust ietsje zachter. Niet heel veel, maar een klein okay. beetje. Want het is een heel goed liedje verpakt in een behoorlijk uh, stevig gitaarjasje. Ze zeggen... Uh, kam je haar met een gitaar these days the full fighters het begint rustig. One of these days the ground will drop out from the need your... Stop and play It's fine Ik zal het niet heel vaak doen, maar zo af en toe moet het gewoon even doen. Foo <laughs> Fighters, die is, Leeft u nog? <laughs> <laughs> nee, nee, nee, ik vond het gek. Ik <hums> houd er wel van... Luc, de laatste punten. Wat moeten we volgens jou nog meer bespreken? Ja, Co-Adriaanse ken je, toch? Vriendelijke mm. man, roodhoofd, trainer van Twente. Tenminste, tot voor kort, want deze week werd bekend dat Adriaanse is ontslagen bij Twente. Dinsdag was er een persconferentie. Allereerst de beste wensen, Luc. Dank je. Ja, ja de heer Munsterman en Van der Laan zijn zojuist achter de tafel gekomen... om de verklaring te geven op het vertrek van trainer Co-Adriaanse. Het is niet anders. Uh, Twente heeft het contract van Co-Adriaanse uh, per direct... Kijk, Een nieuwe trainer is er ook al, en dat is een oude bekende, Steve McClaren. Ja, en, en dan dacht ik, zal uh, jij bent natuurlijk groot Twente-fan, ja. Erik. Daar zou je dan wel blij mee zijn. De man die uh, natuurlijk Twente kampioen heeft gemaakt. Ja, wel, tuurlijk. Maar uh, het is wel zo dat een, een, een oude voetbalwet is dat een oud succes terughalen... dat levert nooit een nieuw succes op. En bijvoorbeeld Van Hooydonk heeft geweldige jaren gehad bij Feyenoord... en die werd een paar jaar later teruggehaald... en dat was eigenlijk één groot drama. En Michels is wel eens teruggekeerd bij, bij Barcelona en bij Ajax. Van Gaal is een keer teruggegaan naar Barcelona... en dat was eigenlijk altijd slecht. Maar Steve McLaren heeft natuurlijk wel Twente Kampioen gemaakt. En hij was ook wel, ik vond hem een hele coole trainer ook. Ja, want... Toen, in het jaar dat Twente Kampioen werd, toen waren er nog zes wedstrijden te gaan... en die moesten ze alle zes winnen. En die McLaren die had er steeds van die uitspraken van... From now on, it's all about going through the fire. ik Ik weet niet wat zeg, maar dat klinkt wel mooi. echt dus maar, dat we ja, dat weer terugkrijgen, ja, chapeau. Dat, dat wordt lastig, ja. Maar ja, aan de andere kant, je, je had het ook wel echt gehad met Co-Adriaanse. Nou ja, ik, toen Co-Adriaanse kwam, toen dacht ik fantastisch Co-Adriaanse. Maar hij heeft een half jaar gezeten en hij, ik vond dat hij een hele uitgebluste indruk maakte. En dat was eigenlijk vanaf het begin al. Hij, hij, hij wekte een sfeer van, joh, ik, ben, ik ben voetbaltrainer, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Ja, weet je, ga dan op een andere sport. He, dat, dat, dat gevoel had ik steeds bij hem. Ja, doe, doe het dan niet meer. En ik had zelf verwacht: van ze laten co- het seizoen afmaken. En in de zomer wordt Geert jan Verbeek dan een nieuwe trainer van Twente. He, want die wil dat graag. En Munsterman ziet Verbeek heel erg zitten. Dus daar had ik gehoopt. Ik wil Steve McGuire terughalen. Even afwachten. Hoe, nou, hoe valt het bij jouw vriendjes? Van, ik bedoel, alle, alle, de, al jouw... Nou ja, mijn vriendjes. Uh, mensen die ik ken van de harde kern, zo, die vinden het fantastisch. He. Die, die, die staan hem op de juichen de hele dag. En, en co-Adriaan, ze was ook niet populair bij de fans. Dus eigenlijk is in, in Twente en omstreken... is iedereen opgelucht dat koolweg is. vind jij, Erik? Andere Erik? Of uh, oh, wat vind ik? Nou, ik vind, Het is wel inderdaad een soort van halve ijzeren voerwet dat je inderdaad geen mensen terug moet halen. Maar in dit geval, ik vind McLaren geweldig. Wat ja, jij net zei ook... over die zes wedstrijden. Het is een soort... Engelse fucking ijzervreter is het. die, ja. Die zo'n strijder, een soldaat, een, een, een, een frontlinie trainer is het. Ja, nou, na, na Twente is hij naar Wolfsburg gegaan. Ja, hopeloos gevonden. Nottingham Forest, hopeloos gevonden. Ja, okay. ja, ja, nou ja, misschien dan weer gewoon in, in Enschede. Ik Joop, hoop. Het. Joop ja. kijkt mij glimlachend aan. Uh, ja, het zijn altijd van die mooie discussies. Hè. De beste stuurlijst aan de wal. Ja. Ja, kijk, een <laughs> mooi voorbeeld vind ik een trainer die. Een club die helemaal weer uh, op zijn gat ligt, weer naar boven haalt. Hè? Zoals Koeman nu bij Feyenoord. Dat vind ik dan een prachtig voorbeeld van uh, hoe moeilijk het is daar. Hè? daar uh, men men uh, lag eigenlijk gewoon ondersteboven. Die vorige jongen heeft het niet gered. Moest dan toch weg. Koeman kwam daar en we dachten allemaal... Gaat hij nooit nee. redden, hè? En toch maakt hij ervan. Dat vind ik dan weer mooie voorbeeld. En ben, dan mag je hopen... Ja. Ben jij Feyenoord supporter, Joop? Nee, ik ben Ajax supporter. <laughs> okay. maar. maar ik vind dat voorbeeld... Van, dat is een voorbeeld toch van leiderschap. Hij brengt dus kennelijk iets bij die jongens, bij die hele jonge club. Waardoor ze een team worden, waardoor ze individueel ooit een beter keer, worden. Bij Vitesse waar ik vandaan kom, Arnhem, Bert Jacobs ooit bij Vitesse. Die ook die groep, de jonge gasten ja. met Van der Brom en zo aan, uh, aan hun ja. taas trok. En uh, die werden opeens vierde vanuit de eerste divisie. Dat was echt knap. Terwijl je niet kunt zeggen dat Koeman een pareltje is. Want bij AZ moest hij ook weer weg. Nou, lukt het nou. niet, dus het lukt niet overal. Maar toch kan je dus kennelijk wel. Nou. Ben jij eigenlijk blij met McLaren, Luc? Ja hoor, ja, nee, wat, nee, wat Erik zegt, Ja. Nee, dat is wel zo. Ja, ja in Twente staan ze altijd juichen, maar mijn vader vond het wel echt gek. Luc. Ja, het proces van de eeuw hè, begon vandaag, die duurde een uur precies. En tenminste, eh, vandaag dan in ieder geval. In Peru hoorde Joran van der Sloot 30 jaar tegen zich. Hij zei, hij had er ook niet echt heel erg zin in. Vermoeid, uh, ongeïnteresseerd, hij was kort af. Ik had de indruk dat hij uh, het proces ook niet heel erg goed kon volgen. Uh, de rechter heeft een aantal keer uh, een aantal zinnen moeten herhalen. en aan hem moeten vragen of hij het allemaal wel echt begreep. Hij liep ook uh, heel erg nonchalant uh, naar zijn advocaat toe. op het moment dat hij even de mogelijkheid kreeg om met hem te overleggen. Ja. Dus uh, hij leek een beetje afwezig te zijn. Op de vraag of hij schuldig is, wilde hij wat meer bedenktijd. vragen. Nee. ook wat onverwacht, natuurlijk. <laughs> ja. Dat was het, ja. ja. Volgen jullie het een beetje? Volg jij het, Erik? Jongen? Ja, ik vind Joran van der Sloot wel echt een fenomeen. Ik bedoel, dat je, dat je gehaakt bent op niet één, twee, maar drie continenten. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat, dat is wel heel wonderlijk aan hem. Er wordt natuurlijk gezegd van ja, het is een psychopaat, hij heeft twee kanten. Uh, hoe zie jij dat? Ja, dat geloof ik wel. Ik, ik, ik vind het ook wel echt een hele nare jongen. Uh, ja. hè, vind je niet uh, alle interviews en dingen die ik wel eens heb gezien? Ik vind het echt een hele nare, hele vervelende, foutige jongen. Volgens mij is hij zo maar, gek als een deur. Maar dat, uh... Toch zit hij dan ja. bij Paul Witteman. Ja. Ja, ja. Nou, we verlopen niet meer, denk ik. Het is ik, nieuws maar. gewoon, hè? Nee, maar daarover. Want eigenlijk wisten we dat toch al. Dat Jawel, was maar, voor, eeuw eeuw maar voor, voor programma's zoals wij die maken, of, of De Wereld draait door, of bijvoorbeeld Paul Witteman. Ja, ik heb niet uh, meteen een waardeoordeel over iedereen die bij ons te gast is in zo'n programma. Hè? Er zijn ook mensen die, die brengen gewoon een zekere nieuwswaarde. En die worden ook uh, kritisch geïnterviewd, bijvoorbeeld daarover. Maar ja. ik vind, dat je van iemand zegt, hij deugt niet, is geen reden om te zeggen... we nodigen hem, we hem daarom niet ja. uit. Zou die, ja, maar, Zou die morgen is... bij de wl doorzitten als het Ja, ik, ik, kijk, ik kan niet op de stoel van de eindredacteur gaan zitten. En ik vind Joran van der Sloot wel, vind ik wel, die is volgens mij echt hartstikke gek. En dan wel Peter R. de Vries tegenoverzetten, tegenover zetten. Want dan krijgen we nog een <laughs> klein stukje ja, dan die andere verschoppeling, Maxime Verhagen. Uh, heeft gezegd geen leider te worden van het CDA <laughs> en dat heeft verschillende redenen. Het is een imago, zowel binnen als buiten de partij is er eentje van een machtspoliticus. Bovendien zijn de peilingen belabberd. Hij weet als het CDA gezicht de kiezers op dit moment niet aan te spreken. Hij is geen leider van alle CDA's. Verhagen vertegenwoordigt de samenwerking met de PVV. Het is hem niet gelukt om de eenheid in de partij terug te krijgen... Ja, lekkere, succesvolle carrière voor Maxime Verhagen dus. En na lang, lang aandringen, negeren op feestjes, niet uitnodigen op verjaardagspartijtjes, heeft Verhagen dus nu toch besloten, ondanks alle afkeer van het feit... dat er überhaupt kans was dat hij het zou doen, geen leider te worden van het CDA. Want niemand wilde dat en ook nooit gewild dat. Er wordt al een tijdje gespeculeerd wie de nieuwe leider van het CDA zou gaan worden. En op die lijstjes kwam Verhagen eigenlijk al helemaal niet voor. Ja, en dus heeft Maxime Verhagen geheel vrijwillig besloten... geen leider te worden van het CDA. En daar is jou wel blij mee, geloof ik. Nou, dus niet alleen naar de persoon dat hij dat opstapt. Ik had liever gezien dat hij zei, ik stap op omdat ik het niet langer eens ben met wat er gebeurt. En dat ik spijt heb van het feit dat wij die jongelui, de Mauro's, eh, al zijn het er maar 500 of 1000 mensen, dat we die toch op een gegeven moment zo behandelen zoals wij ze behandelen. Onder druk van PVV of wat dan ook. Als hij dat zou zeggen, dan zeg ik, jij bent een flinke kerel zeg dan waar het over gaat. Maar dit verhaal van... ja, mijn imago en CDA... daar word ik ja, ja. ook niet goed voor. Ik deug eigenlijk niet, maar ik blijf ja. wel zitten. Dat ja. soort, uh, dus, ja. dus, dus, dus mijn gevoel over het algemeen is... ik vind het schandaal wat er in Nederland gebeurt... laat ik het nog eens helder zeggen. Ik vind Als je het hebt over die maro's bijvoorbeeld. Over die maro's, ik vind dat Rutte en, en vragen zich moeten schamen... dat ze zo ver durven te gaan. Um, en dan op de achtergrond... de PVV die dat aanstuurt. Ik vind het wolgelijk gewoon. Dus dat... dat is, is datgene wat ik erover wil zeggen? Gewoon. Ik vind het verschrikkelijk. Dat oh. ik in dit land leef dan zo. Niet dat ik wegga, maar dat er ook zoveel mensen kennelijk zijn in dit land die nog hierop blijven stemmen. en daar niet iets is van, heel langs, want iets opkomt in ons land. onder de 16 miljoen mensen. van ja, dit kan dus niet, jongens. dit kan niet. Zo zijn wij niet. Dat zit je heel hoog. Ja, Logisch. dat zit me hoog. Ja. ja. Ik ben er boos over gewoon dat, dat... Misschien moet jij de eerste zijn die ja, dat is, iets dat, begint. Nou ja, dat is ook als je kritiek hebt moet je de politiek ingaan, ja. Nou ja, dat was dat natuurlijk is... dat verhaal met Joep van het die erover schreef. En die, die toen zei, ja, ik heb geen zin om daar op het Malieveld te gaan staan. Maar... Nou ja, de, we moeten met z'n allen daar wel gaan staan, denk ik gewoon. En zeggen dat dit, dit niet langer kan zo. Ja, wat je wel ziet, is dus dat met die hele gekke constructie. Door met die PVV in zee te gaan, hebben ze het CDA zo ongeveer. Die kunnen zichzelf wel opheffen na dit jaar. Ja, ze ja, op sterven ja. naar dood nu. Als Maxime daardoor wegloopt, denk ik, ja, dat is toch ook treurig? Je hebt er zelf voor gekomen ja, gewoon, Moet je eigenlijk ja, zeggen, gaat zeggen dat de, de, de kandidaten die nu aangedragen worden... daar ook niet heel erg veel perspectief in bieden. Wat mij betreft in ieder geval, hoor. De, nee, maar dat, is, toch, dat, van dat, dat is het resultaat voor het CDA geweest. Het ja. is 2012 begin nu het politieke jaar, maar die, die kunnen het ook wel dicht doen, hoor. Daar. Ja, dat komt niet meer goed. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat komt even van kan meer goed dan weer voetbalvriendelijk verhaal eigenlijk. Eerst had je die afgelaste wedstrijd tussen Ajax en AZ. En toen moest die worden overgespeeld zonder publiek. Daarna wilde Ajax dat alleen de vrouwtjes en de kiddo's mochten komen kijken. Lijkt me leuk. Sta ik voorop hoor. Het is heel leuk. Nou ja, meestal zijn het de mannen die altijd gaan kijken. Dus het uh, is wel een leuke kans voor vrouwen om erheen te gaan. Je kan vrouwen ook heel fanatiek krijgen hoor. En het is nu heel erg ja, zeg maar anders met alleen maar vrouwen. Ja, toch een hele andere sfeer. Ik denk uh, gewoon weer wat. Uh, ja wat gezelliger denk ik? Nee, no, dat denk ik niet. Er zijn <laughs> maar weinig mensen die zeggen: hé, hey, 50.000 vrouwen bij elkaar op één gepakt strijden met elkaar KM22 man op het veld met de hekken tussen. Wat gezellig. Nou goed, eh, nadat die mededeling kwam had Gay.nl ook nog een vraagje of de homo's ook mogen ja. komen. Want een stadion is normaal gesproken nogal een homofobe plek. Of de chickies en de kleuters en de vrienden van Visite ook echt mogen komen, dat weet de KNVB nog niet. En uiteraard zijn de Ajax-supporters het nog niet meer eens. Die zijn boos op alles in het leven weet ik of Ik vind het een fantastisch plan. In Turkije hebben ze ja, het toch ook gedaan? Een dat was hilarisch. Dat was ja. geweldig toen. Lijkt het jou wat, Erik? Nou ja, ik, ik, ik vind dat van die, van die homo's dus onwijs leuk bedacht. Hè? Ik vind dat echt super grappig. En de, jij zegt nu, de KNVB weet het ja. nog niet. Wat ik ervan heb begrepen is dat Ajax het niet zo'n goed idee vond. Ja, ze hebben doorverwezen naar na, na Ajax om het in het beleidsplan ja, te maar, zetten. Uh, Jawel, ja, maar het was toch, het was toch heel chic. Kijk, Ajax komt met het idee, laat we vrouwen en kinderen doen. Nou, dat, ja, grappig bedacht. Maar dat is het toch heel mooi geweest. heeft gezegd En die homo's zijn ook allemaal welkom. Ja, ja. Dat was toch fantastisch geweest. Ja. Dat, had ik, dat had ik nou echt top gevonden. Kijk Ajax is mijn club niet. Maar dat had ik <laughs> fantastisch gevonden. En wat doen ze Kom. nu? Nu zeggen ze ja, ja vrouwen en kinderen wel. Maar homo's niet. Dat is ja. toch, dat is ja. toch, Misschien ja. omdat je dan van die Wesley's krijgt. Die zich dan voordoen als homo. En dan alsnog <laughs> uh, hoe ga je checken dat iemand homo is. Dat's... Joop wat vind nou, jij dit van Dit zijn ton? leuke discussies. Dit zijn ja. leuke dingen. Vind ik gewoon. Ja, he? dat, dat, dat, dat idee dat je daar in het beton zit met nul mensen. Dat is heel afschuwelijk. Dus. Um, ja, jij bent de ajax fan hè? Dus, ja, ik ben ja. ajax dus, hè, dus Ik vind het... Nee, het idee dat daar vrouwen komen met kinderen geweldig. Gewoon, dat zouden ze gewoon moeten doen. Ik heb wel eens eerder zo'n wedstrijd gezien... dat er alleen maar vrouwen en kinderen bij... of in ieder geval vrouwen... of volgens mij het alleen maar kinderen. Dat is heel raar als je dan dit publiek hoort. Dat ja, is, dat is, weet je, normaal is dat zo ja. heel raar ja. <hijen> <hijen> dat is heel raar. Veel positiever ja. eigenlijk. Heel veel positiever, ja. Luc. Ja, ja, ja. heel <hijen> positiever. Nou, ja, die homo's er nog bij. <hijen> Nou, dat, dat is nog niet helemaal duidelijk dus, maar Ajax vond het niet zo'n goed plan. Overigens is het heel leuk, vind ik, om een profwedstrijd te zien zonder publiek, hoor. Eén keer in zoveel tijden is dat heel charmant om te zien, omdat je dan hoort wat die voetballers op het veld tegen ja, elkaar ja, ja. roepen. Ja. dat hoor je normaal nooit. En dan is het net als je een amateurwedstrijd zitten te kijken. Ja. Hey, kut, kom eens je die bal, man! Ja, ja. Ja, dus dat, ja, ja. dat hoor je normaal niet. Dat is echt, uh... Vooruit jongens naar achteren, ja. oh. <laughs> Dit was hem weer, de vrijdagavond editie van BNN Today. Ik dank jullie allemaal enorm. Erik Dijkstra, succes. Maandag uh, ga je weer aan de bak bij de Wereldrijd Door. Goed dat je er was. Jo voor Riese, dank. Graag gedaan. Ik zie je morgen. Toevallig, ja. ja. ja. Helemaal toevallig. Gezellig. Okay. Maandag zijn we er weer met een normale BNN Today. Ondertussen kan je ons volgen op Twitter, BNN Today en facebook.com/slash BNN Today. Erik? Ja. Aan mijn rechterzijde. Zijn er nog kaarten voor morgen? er geen idee. Ik ook mee. Zometeen langs de lijn met Robert vrijdag een mooie Today zet punt achter de week. Zondagmiddag kwart over twaalf. De perstribune met Gover van Brakel. Hier ben ik, mag ik meetrainen? Met als gast sportcoach en bestuurder Joop Alboda. Als hij tenminste de tijd heeft. Het kan er zijn dat ik schaatsen kan kijken. Er is ook nog een hele grote kans dat ik naar een boot in Hinden lopen ga... om daar een eindje te gaan varen op het IJsselmeer. Dat schaatsen, dat krijgt u ook in de perstribune. Flitsen van het EK Allround in Budapest. Verder kassie kijken. De Sportweek volgens Evert Tanapel en Eddie Poelman. Goeiemiddag heel hè. En we gaan Chinees halen met voetbaltrainer Ariaan. Haan. Sambal boy. Perag, kwart over twaalf. U had besteld. De perstribune. Lekker. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.